vers 14, waar ik Talmidei Jochanan, de volgende regel, waar je omru, maar doo aanach nova pushim, harbe, wat Talmidecha ei nam samim. Goed, ga ik naar dit vers, dat is vers 14, waar ik Talmidei Jochanan. En daar kwamen bij hem, en naderden tot hem, uh, de leerlingen van Jochenan. Ja, van die, Johannan is die Johannes, zoals men dat vertaalt. Jochenan uh, uh, de doper, weet je nog, Jochenan de doper. Dus die naderden tot hem, en wij en zij ze zeiden, Maar doe waarom? Wij, wat procheen, en de fariseeën, het harde harbe, veel fasten. Wat al maar jouw um, leerlingen, fasten niet. Hebben we nu een antwoord daarop? We hebben net een antwoord daarop uh, gehad daarvoor. Zullen so, we nu horen wat Yeshua zegt? Wij, zegt hij, wij betekent dus de leerlingen van, van Johanan, dus van die Johannes, for, for, dus Johannes van Johannes de Doper. Johannes de Doper was nog niet, de, had nog niet de kracht van Yeshua. Hij had de kracht van dopen met water. Wat hij had gezegd? Na mij komt iemand die veel sterker is dan ik. Dat ik niet eens zijn veters uh, uh, ja, uh, waardig ben om die uh, te binden, aan te, te binden. Ten, die, die zal dopen met de Heilige Geest, met vuur. Uh, waarbij dus de Torah opgaat in vlammen. In vlammen. En daarmee verbindt men zichzelf in, met de eeuwigheid voor um, altijd. Telkens wanneer jij verbindt jezelf met Jezus, dan is dat dat moment, al duurt het een fractie van seconde, of een kwartiertje of een tien minuutjes so, of wat dan ook, dan moet je weten dat die fractie van seconde of tien minuutjes of dat jij verbonden voelt jezelf met je schoen, dat dat blijft voor eeuwig. Dat is ook geldig voor de lessen die wij doen. Hier. Ja, of ik thuis leer dat, maar afhankelijk natuurlijk van jouw innerlijke houding. En dat is niet automatisch. Ja, net zoals kindertjes kunnen ...op de vloer... Uh, ...gewoon spelen... ...met een autootje, ja... ...en dan horen wat ouders spreken... ...of dus diepe, diepe dingen... ...spreken, en ze begrepen niets... ...en raakten absoluut niet aan... ...daarom... hangt alles van je innerlijke... ...houding, maar... ...wie overgebleven was... ...in deze studie, die... ...weet wel wat, waar ik het over heb... ...dus dan zegt hij ons dat... Kijk nou, wij en trochim, wij en de fariseeën. Zie je, en wij en fariseeën. Waarom, zegt hij, zie je in een hij zegt, wij en fariseeën. Wij vasten veel, waarom? Wij moeten wel vasten. Want wij zijn niet verbonden met, met, die, met, met jou. Ja, wij zijn, wij zijn de leerlingen van Jochen, van, van, van um, Johannes de Doper, wij zijn gebleven zijn leerlingen, niet van de top van de piramide, niet van de, met de zon verbonden met de zon van de schepper zelf, maar van een of een andere, een of een andere uh, hoge functionaris van de schepper. En niet, niet met de, maar allemaal... Uh, we, we hebben dat geleerd allemaal, iemand op de piramide zelf, maar altijd binnen de schepping zelf, dus altijd dodelijk, altijd iemand die dus sterfelijk is. Dus uh, daarom zegt hij ook wij en fariseeën, dus wij en fariseeën, dus wij die ons houden aan de Torah, Zoals de Torah gegeven is aan de Moschee. De Moschee heeft ook gezegd. Je moet. Ja, dan, volgens de Torah van de Moschee. Moet men. Um, um, veel. Veel moet men wel. Uh, fasten. Ja, ik weet bijvoorbeeld niet meer van vasten. Ik heb, heb mij stip gehouden. Stip gehouden aan. Alle vast, vast, uh, partijtjes, ja Partijtjes. Vast, de vasten. Vaste dagen. Helemaal. Volledig. Absoluut. Nog soms nog extra gedaan. Na het vaste dag ging ik niet direct naar de koelkast. Maar probeerde ik nog zoveel mogelijk uh, de tijd rek te rekken. Om, om daardoor van binnen uh, proberen uh, daardoor te laten zien. Van binnen mijzelf. Dat ik niet. Dat dit niet. Uh, dat dit voor mij geen leid is well, sort of zo, geweld, dat soort dingen. Probeerde ik daarmee door het verbonden, door, door het verbond naar vlees. Probeerde ik dat soort dingen of te doen. En stipt heb ik alles gedaan. Absoluut met uh, met zo'n so, you know, so uh, devotie en alles wat ik kon. Maar nu absoluut het niet nodig is. Ook nu was het welke ja of zelfs dat weet, dat zelfs uh, Yom Kippur. Ik eet en ik drink op Yom Kippur, zelfs nog meer en prettiger voel ik, want ik doe, ik weet wat ik doe, want ik ben niet meer verbonden naar het verbond naar vlees. Ik ben wel verbonden, hou mij wel, natuurlijk de Torah, na nou, leef ik na, maar dan op de manier, door de verbondenheid met Yeshua, dus... Het zit in mij als het ware inbegrepen. Eigenlijk net zoals we hebben gesproken over de wet. Dat iemand die niet uh, geen, zeg je dat, geen um, crimineel is. Ja, ja, die hoeft niet te kijken naar de wet. De wet ja, hoeft niet te, te kijken, nou doe ik dat nou goed of niet. Word ik dan bestraft of niet. Zo so is het ook hier. Als je verbonden bent, niet dat ik zelf ben zo, so, maar mijn verlosser is zo. So. Mijn verlosser, de schepper, is de Yeshua is vrij en van de Torah, hij zelf de vervulling van de Torah is. Als ik mij met hem verbind, dan ben ik ook vrij van het vervullen van de voorschriften van Moshe, zoals die in de Torah staan. Zelfs de, de Torah-geleerden zelf hadden gezegd eh, dat, dat eh, in de, toekom, in de, in de to toekomstige tijd, later dus, hadden ze gezegd dus ik, dat, dat zal alle feestdagen, alle feesten voor die in de Torah staan, zullen opgeheven zullen worden, behalve Poering. Behalve Purim. Purim zal altijd blijven voorbestaan. Waarom is het Purim? Purim betekent... Ja, de Purim. Herinner je nog. Purim betekent... Gaan boven het verstand. Herinner je dat het Purim... Wat moet, moet, moet, moet, moet, moet, moet doen in de Purim... Moet drinken... Totdat die, Tot drinken... Ja, is dat hij helemaal... Ver, zijn verstand verliest. Wat betekent dat? Dat betekent... Zijn verstand verliest. Dat staat geschreven ook... Dat, moet, moet drinken totdat hij zijn verstand verliest. Wij hoeven geen alcohol, geen, geen druppel, druppels te drinken. Ik drink, drink geen druppels op de Yom Kippur. Duidelijk. Want voor mij betekent dat verstand verliezen. Betekent het voor betekent om, omwille van je het beteken. Dat betekent drinken dat jij verstand verliest. En niet één keer per, per jaar dat zij dat doen. En zij drinken daadwerkelijk alcohol. Zelfs als zij ze het hele, hele jaar minder of uh, alleen voor Shabbat drinken, maar drinken ze dan op deze manier. Dus ze proberen dat allemaal met handen en voeten, ja, fysiek dat doen, dat helpt geen, voor geen millimeter. Ik heb ik ook een keertje bij zo'n zo zo feestje, bij ja, zo'n Purim hier in Amsterdam, bij zo'n super orthodoxe familie. En uh, ik, ik had toen nog geen... geen uh, ...Kabala deed, maar wel was ik super orthodox op dat moment. En mijn vrouw was ook bij mij, met, samen met mij. En toen hadden ze op de tafel vodka gezet. Nou, voor mij is het, wodka is niet, geen probleem, maar goed. Ze, hadden, ze wisten dat ik Russisch, Russisch was. Dan hadden ze vodka gezet. En dan had ik ziek, ziek dat zij drinken. dan had ik ze allemaal, ge, hoe zeg het? Ingeschonken. Ingeschonken allemaal, heb, ze, heb ik ze wodka. Ze weten niet van vodka te drinken. Dan waren ze allemaal, allemaal, niet allemaal, maar waren dronken. Was, was, was Sommigen gingen ook kotsen en zo. Maar goed, is het nou, is het nou de manier, is het, is het de manier, de manier om, om dronken te worden? Is het dan, dat, wat de Torah zegt? En dan zag ik, ik zag het allemaal, zij deden net of zij dronken waren, allemaal, of, of, of, of wel. Maar is het nou, weet je, omdat zij tot nu toe begrijpen ze niet alles, doen ze alleen naar vlees. En dat helpt voor geen millimeter wat ze doen. En je het voorstel? Oh, jammer van tijd, tijdverknoei. Maar goed, dan... Duidelijk is nu waarom dan de... de leerlingen van... Johannes de Doper... Johannes is... Uh, Johan en Hamad -B, Hamad -B. Ja? Dat hij dat zij wel deden alles, volgens de Torah, en veel uh, fasten. Terwijl jou, kijk nou die zeggen, jouw leerlingen fasten niet. En ook wij zijn leerlingen van Yeshua, wij hoeven niet te de fasten. Dein? Als je gaat fasten, betekent kijk, wie nu van jullie gaat fasten, ik weet niet waarom, dit, waarom je dat doet. Er, is, er bestaat geen reden om te vasten meer. Wie verbonden is met Yeshua, moet je dan vasten. Als je wil aan de lijn blijven, ook dan moet je dat niet, niet doen. doen. Dat, dat betekent ook niet dat, dat, dat het een jojo effect. Ja, nee, dat, dat, dat, soms val je af en dan weer eh, word je weer dik. Maar ah, goed, gelukkig dat wie overgebleven hier, wie hier zit... Ik zie dat niemand iets meer zo, zo, zo hoe zeg ik dat, over, overbodig, over, veel overtollig vet heeft. Of so. en dat betekent, dat het is helder, duidelijk moet je weten dat als het, als het ergens vet bij jou hangt, dan betekent dat jij, dat betekent dat de mens, als je ziet de mens bij wie, bij wie vet hangt, dan betekent duidelijk dat die. He, dat die is uh, in beslag genomen door de citraach. Je kan zeggen, je ah, zegt, nou ik ben ziek, maar ziek dat is uh, ziek, dat is al een consequentie van het van die toe, van toegeven aan de citra van de citraach. Ja, maar uh, die heeft al cellulitis. Cellulitis is 100% de plaats en waar de citraach die de citraach heeft. In beslag. De cellulitis. Sil kan geen cellulitis... ...kan je niet weghalen. Door, door wat dan ook. Geen, geen, geen operatie. Geen fysieke... Want het ...komt weer terug. Komt weer terug. Kan je ook, voor geen, geen manier... ...ook door vast te krijgen... ...niet weg. Dan word je, word je mager. Maar de cellulitis wordt erg verdund. Fijntjes verdund. En wacht... Ja, die, die cellen, die, die zieke cellen, die Xyloditis heet, die wachten geduldig tot, tot aan jouw laatste snik, dat jij weer gaat eten. En dan gaan ze direct snel, nog sneller gaan ze zich reproduceren en de mens weer in slavernij uh, in, in brengen en weer aanzetten aan die plaatsen waar waar zij altijd geweest waren behalve één ding het cellulitis en als ze dat soort dingen vet kan je alleen maar overwinnen door de verbondenheid met Yeshua door de verbondenheid met Yeshua zal jou uh, zal uh, de trek overtollige trek om te eten overmatig eten zal wegzakken gewoon weg je zal niet, niet begrijpen hoe dat zit in elkaar. Begrijp je? Al en zo alles, alle ziekelijke uh, excessen, ja, zeggen dat uh, excessieve esse, uh, overtollige dingen die dus overtollige begeerten overtollige uh, wensen die, uh, die de mens dus uh, heeft. Uh, absoluut te genezen zijn, alleen door één ding. Door, jou, door de verbondenheid met Jezus, absoluut de verbondenheid. Want dat verdraagt de citra agra niet. Alles kan zij verdragen. De citra agra kan geweldig verdragen, dat jij gaat vasten. Ja, net zoals die, uh, zij deze doen, die fariseeën vasten, en ook de leerlingen van Johannes de Doper. Zelfs zij, want zij gaan het allemaal volgens de Torah, volgens deze wet doen. Zij kan het verdragen. De Sitra agra kan alles verdragen. Ook die, al die... al die... zelfkastedingen um, die de mens doet. Wat je, ook do ook, wat je ook doet. Niet eten, niet drinken. Dan, dan weet zij dat jij kik krijgt door het niet eten, etc. En in ieder geval wacht zij geduldig... <tus> Zodat zij jou weer in greep zal krijgen. Want waarom? Jij gaat deze handelingen doen. Jij gaat deze correcties doen. Binnen jouw verstand. Dan binnen jouw verstand. Waarom doe je binnen jouw verstand? Je gaat niet naar Jezus. Dus als je dan zegt. Nou ik wil nieuw vet. Mijn overtollig vet. Ja, of gewicht. Eh, doen afnemen. Ja, vermageren. Als je dat doet zo binnen jouw verstand, dus zonder dus verbondenheid met die zo, dan doe je dat, je, dan doe je dat op de manier dat de citra Achra ermee akkoord gaat. Of jij doet het binnen het verstand, betekent wat weet, jij zegt tegen jezelf, ah, als ik dat doe, dan verkrijg ik een mooie lichaam, dan kan ik lekker gewoon buiten gewoon lopen met een, ja, met, met, met een, ja, met een bikini, met dat, weet ik veel, met alle dingen, dat allemaal zullen ze mee zien. En dan krijg je kiek. Dus nu al, jij begint pas af, uh, uh, afslanken en jij voelt al kick En jij geeft daarmee al kick aan de citra agra in jou. Dan zegt die jouw citra oké okay, mijn vriend, doe dat. Ik wacht wel geduldig af. De? En zo, so, alle dingen die jij gaat doen binnen jouw verstand, doe jij dat altijd onder leiding of onder begeleiding, vriendelijke begeleiding van de citra Achre. Alleen door één ding door te gaan boven het verstand, verbind je jezelf met Jezus, daar kan je niet liegen. Dat is onmogelijk, want daar komt de citra Achre niet te pas, begrijp je? Daar komt, want dat is, als je verbindt jezelf met je schoen, dan verbind je je met de wens om te geven. Dan ga je ook vermageren omwille ja. van het geven. Het is eh, onvoorstelbaar onverstel, hoe, dat, hoe dat is. Dat jij, als je dan verbindt jezelf met je schoen, dat alle ziekte, alle ziektes, zonder uitzondering, zullen jou verlaten. Kijk naar nou, mevrouw, ze zit en zij knikt met haar hoofd. Ze weet wat, waar ik het over heb. Ja, het is geen theorie voor haar. Eindelijk? We maken het allemaal mee. Oké, okay, en iedereen van jullie... Oké, okay, maar ja. ik bedoel dat ik... Omdat ik... Jij, ik zeg het iedereen. Ja. Dat iedereen... Alle ziektes, mijn vrienden... Gaan weg van jou. Want de mens is niet gemaakt om ziek te zijn. Wij verzieken onszelf alleen... Door... Proberen met ons verstand, binnen onze, door onze krachten, proberen wij oplossingen te vinden. Ik, ik, ik, ik kan niets, duidelijk, ik kan niets binnen mijn verstand, alleen. Ook de Torah helpt mij niet. De, de Torah alleen, de Torah alleen wekt in mij het gevoel van zonde. Duidelijk, zonder Torah zou ik niet weten dat wat de zonde is. is. Ik zou niet weten wat, wat, wat, wat, wat is dat. Dus de Torah maakt mij zonde. De zonde betekent dat ik het gevoel kreeg dat ik uh, uh, ook een soort afsterving, maar dan afsterving binnen mijn verstand. Dat is wat de Torah doet. Met het, met het oog natuurlijk op het moment waarbij de, waarbij de mens laat zichzelf afsterven door zijn verbondenheid met Yeshua en niet alleen omdat Moshe had gezegd, gij zult niet doden, gij zult niet beheren, ja, niet daarom, want de begeerte zit bij elke mens die leert in de Torah niet beheren, die beheren nog meer dan, dan een mens die de Torah niet leert. Duidelijk, een orthodoxe man, die begeert nog honderd keer meer dan een man die absoluut, die niet, de Torah niet leert, die gewoon buiten loopt. Duidelijk, daarom allemaal bekleden ze zichzelf, daarom, daarom doen ze zich, bekleden ze zich van top tot teen. Duidelijk, ook hun vrouwen ook dan, met de doekjes, met alles, met burkas, met wat dan ook, ze bekleden zichzelf van top tot teen, want de begeerte die bij hen opgewekt wordt door, door, die, door de Torah of uh, wat zij ook leren, dat, dat maakt bij hen het gevoel dat zij scherper gaan voelen hun naaktheid. Maar ook hun begeerte immens toeneemt, duidelijk. Alleen, en zij hebben geen uh, kracht om deze begeerte... ...eigenlijk uh, weg te promoveren... ...als het ware uit te komen uit, deze bege uit, de, uit de begeerte Alles wat staat geschreven... Van, ...niet doen. Je zult niet begeren. Ze begeren allemaal. Alleen, je uh, kan zeggen... ...ik kom er niet aan. Dat is al een geweldige overwinning... ...maar ook dat kunnen ze niet. Uh, als die gaat naar een andere stad... Dan, ...of een andere plek... ...dan... Uh, Zelfs de instructie, de dagelijkse zo'n uh, so codex die aan hen gegeven is, is dat als je niet kan jezelf, je niet in tom, in, tom kan, hou, in tom kan houden, kan houden, ga dan naar een andere plek, niet de plek waar jij woont. Daar kan je het doen. Ja, daar ga je naar een andere, naar een leenvrouw of naar of, of, of iemand anders. Op deze manier zijn begeerte te doen, maar niet op zijn plaats waar hij woont. Het is niet, niet leuk, dus moet je dat buiten voor het oog van anderen, voor het oog van anderen, moet je het niet doen. Dat is, betekent, dat, dat is dan hoe zij de wetten van de Tora, hoe zij die naleven. Natuurlijk, alles als hij doet wat die Torah zegt, dan alleen maar het gevoel van zonde, het gevoel van. Uh, die, dus die, ...de kracht van... Waarom, ...waarom wordt het bij hem nog... ...sterkere behoefte... ...sterkere begeerte bij de mens... ...staat geschreven, niet begeren, niet begeren... ...als ik niet zou weten... ...dat ik, dat ik niet hoefde te, bege de, te begeren... ...begeren een andermans vrouw... ...of iemand anders... ...of iets anders van, van iemand anders... ...dan zou ik het niet in mijn hoofd halen... Heb ik. ...zou ik... Uh, ...zonder begerens begeerte... ...zou ik dat... Uh, ik zou kunnen pikken van iemand of wat dan ook, maar nu weet ik dat het, niet, dat het niet mag. Dan wordt het pas aantrekkelijk. Dat is dat, dat men zegt ook dat het verbode, de verboden vrucht is, is zoet, ja. Het verboden vrucht is zoet. Want juist als het verboden is, dan wordt het pas zoet binnen de mens. Waarom? Het is dan pas voel ik dat het mij ontbreekt, dat ik, dat ik het niet heb. Daarvoor had ik het niet nodig. Maar nu zeggen ze dat ik mag het niet doen, dan ontbreekt het dan krijg ik dan tekort. En het, door niets niet is het te lessen door niets is te lessen deze uh, uh, hoe zeg je dat, um, dorst naar, naar al die uh, naar de vervulling van al die wensen die in de Torah, door de Torah wordt gezegd, niet doen, niet, niet begeren, niet dit, niet dat. Er zijn zoveel, en de rabbijn had dus nog zoveel, duizenden vele, daarbij gedaan om de Torah te beschermen. En eigenlijk brengen de mens alleen maar verder van het doel, verder van Jeshua. Zelf gaan ze niet in, zelf gaan ze niet uit, zoals Jeshua ons zegt, ...attempt zo, en jullie... ...zoals hij zegt ons in het vers 13... ...en jullie gaan uit... ...en leer... ...ja, wat gezegd werd, dat de schepper... ...zegt, ik wil genade... ...en niet jullie... ...vervulling van de Torah... ...met handen en voeten... ...want daardoor zullen jullie niet... ...bevrijd worden, daardoor zullen jullie... ...de werking van de Torah... ...niet zien in vervulling... ...komen, duidelijk, want de Torah... ...is gegeven... Om de mens te bevrijden. Dus daardoor betekent dat de mens door de Torah bevrijd wordt. Door de Torah betekent... Door de Torah heen komen tot Yeshua. Dan wordt de mens bevrijd. En daarom zegt hij dan Waarom wij en de... En de fariseeën zoveel so vasten. Maar... Jau, Jeshua, jouw leerlingen, fasten mit Vijfde. Vijomere Jeshua. Ech, juchlub, nee, hachupa. Lehitabel, baot, rechatan, Imahem mahem. yamim baim. We lukken niet aan, niet aan, We als Kijk wat hij zegt ons. Waarom alleen hem en Yeshua tegen hen? Echt je chlub nee Jacob, hoe kunnen die genodigden genodigde aan, De genodigde aan de Bruiloft leed ty te maar te, Baot te, te, terwijl, op het moment, terwijl, de, terwijl de bruidegom, bruidegom is met hen, en nee, zie hier, de dagen komen, en, de bruidegom zal van hen ontnomen worden. Waar je ja, en dan zullen zij vasten. Wat betekent dat? Betekent wij jonger, iemand kan het zelf nieuw zeggen wat dit wat betekent. Hij zegt, Yeshua zegt hoe kunnen zij Zullen, hoe, zul, zul, z, hoe zullen, hoe zullen, hoe zullen, hij zegt niet hoe kunnen. Maar hij zegt, hij geeft het in de toekomstige tijd. Hoe zullen de uitgenodigden naar een bruiloft kunnen rouwen? Rouwen, ja? Ter rouwen. Op een bruiloft. Ja. Hoe kunnen ze dan ruilen, uh, uh, niet op een bruiloft. Hoe kunnen zij die uitgenodigd zijn naar een bruiloft, naar een bruiloft, naar een, naar een, ja, ja? hoe kunnen zij rouwen als de, als de bruidegom met hen is? Betekent, wat betekent dat? Kijk, wat betekent dat? Dat betekent, zij zijn verbonden nu met de bruidegom, ja? met de kliketter. Met Yeshua, met de wens om te geven. De verbondenheid met de Klieketter, met Yeshua, is vergelijkbaar met de bruiloft. Met de bruiloft. Ja, met de bruiloft. Ja, de Want men geniet, men. Uh, wat is een bruiloft? Men feest, men feest, men, men licht is er. Vreugde. Ja, hoe kan men dan, als men verbonden is met mij, met Kliketter, en dat betekent in elke toestand, dat betekent niet in de, toen 2000 jaar, maar altijd wanneer men verbonden is, wanneer de mens verbonden is met Yeshua, dan is het de toestand van, net zo als, vergelijkbaar met een, uh, met een bruiloft. Dat men ziet de... Uh, men komt voor, uh, naar de bruiloft en men ziet de, de, de, de bruidegom brei, de breide, en uh, geniet met hem. En men, uh, doet, uh, men, men geniet, men vreugde heeft, etc. Et dus hoe kunnen zij dan, zij die uitgenodigd zijn, die, zij die verbonden zijn met de klikker met Yeshua, met, met, met de wens om te geven. Die vrij zijn, bevrijd zijn eh, van zorgen en eh, verbonden zijn, dus en vrij van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dan kunnen zij, hoe kunnen zij dan eh, rouwen? Natuurlijk kunnen ze niet rouwen. Nee, nee, nee kijk, kijk, zegt die, zie. De dagen komen. En de breidegom zal van hen ontnomen worden. En dan zullen zij vasten, uh, betekent de komende, de komende dagen, dus wanneer uh, de wordt de mens, ja, uh, overdonderen, de mens niet de kracht zou hebben om, um, om, in, in, om uh, niet, ziet niet, niet Daardoor zal uit zicht, uit het zicht verliezen van uh, Yeshua, dan zal hij vasten. Dat betekent vasten, betekent dat hij zal uh, niet ontvangen. Wat betekent vasten? betekent niet ontvangen in jezelf. Fasten. betekent niet ontvangen in jezelf. Niet ontvangen. Niet ontvangen. Dus zelfs dan zal hij. Niet ontvangen. En. doen opsteken En dan zal die bij mij. Komen. Maar dan. Wanneer hij bij mij is. Kan die niet. Vasten. Uh, iedere ziet het. Dus wanneer jij verbonden bent met Yeshua. Hoef je niet te vasten. Hoef je niet. Zo. zo uh, even min als. Andere dingen te doen zoals in de Torah geschrekt wordt, want Yeshua is de vervulling van alles. Verbind jezelf met hem, verbind jezelf, volledig doe je volledig uh, de Torah. Want het is al geschreven, ja, dat er zijn 613 voorschriften. Ja, en uh, Yeshua wordt gevraagd, ja, wat is de belangrijkste voorschrift? Yeshua zei, herinner je nog, hij zult de schepper liefhebben, met al je hart, met al je kracht, enzovoort. Ja, en dan heb je gezegd, en er bestaat nog een andere, zegt dit voorschrift, andere voorschrift, gij zult je naaste liefhebben als jezelf. Beide zijn hetzelfde. Hetzelfde kracht hebben, beide. Nou, iemand die dat vervult, die uh, vervult de hele Torah. Ook de Torahgeleerden zeggen dat. Wie vervult dit voorschrift? En die twee zijn als één, wordt gezien. Die vervult de hele Torah. En omgekeerd, wie dat niet vervult, wie de naaste niet lief heeft aan zichzelf, en de naaste betekent elke mens hier op aarde, ongeacht zijn nationaliteit, zijn kleur, zijn uh, levenswijze, zijn geest, geestelijke of... Uh, Lichamelijke gesteldheid, voorkeuren, et cetera, et cetera. Die vervult dit oraal absoluut niet. Die vervult niet. Wie vervult, gij zult uw naaste liefhebben, betekent elke mens, zonder uitzondering. En in de eerste instantie vijanden, die jij meent of voelt dat die jouw vijanden zijn. Wie dat niet doet die vervult de Torah niet. En omgekeerd, wie dat wel doet, die vervult de hele Torah. En wie komt tot Yeshua, kan niet anders. moment wanneer je komt tot Yeshua, je kan niet tot Yeshua komen, in de toestand wanneer jij iemand of iemand haat. Uh, Want Yeshua is de wens om te geven. Als je in je hart Haat op dat moment iemand, uh, hey, dan kan hij niet komen tot Yeshua. Kan niet ervaren, Yeshua. Dat kan niet komen dan tot Yeshua. En als iemand dan zegt, ja, Yeshua, Yeshua helpen, terwijl hij op dat moment haat een ander in zijn hart, dan komt die niet tot Yeshua. Ja, duidelijk wat ik zeg. Als iemand dan zegt, nou, ik leef de Torah, iemand leef de Torah na. Alles precies, beetje precies, alles doet die. Maar die naast hem, die daar, die Palestijn, die dan met stenen gooit. En dan die haat hem. Hij mag wel, ze mogen wel allerlei maatregelen nemen. Duidelijk, allerlei dingen. Wat hij er dan is, Maar dat je haat hem, als je hem haat, die Palestijn. Ja, dan betekent dat, op dat moment, dat betekent dat op dat moment, dat jij de Torah niet vervult. Dat jij geen verbondenheid met de schepper heeft. En jij kan staan daar met jouw met jou mantel. Met jouw... Uh, hoe het? Met zo'n witte manteltje. Wat je dat, weet het? De gebedsmantel. Met wielen, Met al die doosjes. Op je hoofd. En alle buigingen doen. Als je had die Arabier die naast jou staat. Ik geef een voorbeeld. Gewoon een voorbeeld. Dan betekent dat jij geen verbondenheid. Dat jij geen voorschrift van de Torah naleeft, want en, en omgekeerd is het ook geldig, als je ieder mens op het moment het komt tot het gevoel, tot de houding, innerlijke houding, dat jij voelt dat jij, dat jij een, niet voelt, dat jij de kracht opbrengt, het kan niet anders, alleen, want wij zijn de wens om te ontvangen, We weten, wij voelen alleen onze eigen kilim, van de natuur hè, voelen we alleen maar onze kelim. Ja, iedereen voelt alleen zichzelf. Ja, eigenlijk. Ik zelf kijk net net als mijn poes. Onze poes is ook zo. Kijk, die komt, onze poes komt uh, naar, naar zijn, zeg het. Eerst loopt hij gewoon op een vloer ergens. En dan springt hij op naar, naar, naar, naar, naar een naar plaats waar die waar die daar staat zo zo'n mandje, mandje, mandje, van van, het, van de poes. En die gaat dat allemaal dat, ruiken, dat, dat, dat mandje. En dan die voelt dat het ma mandje ruikt naar hem, naar haar. Dan gaat ze dat daarop liggen. Dat heb anders niet. Dat is, dat is waarom? Het voelt zichzelf. Zo is ook de mens. Die voelt zichzelf, die ruikt als het ware zijn eigen kilim. De mens weet niets anders. Hoe kan je dan van dat tweevoetige sprekende ver, uh, verlangen van hem... Dat die een ander lief zou hebben. Dat kan alleen maar boven het verstand. We willen alleen maar onszelf ruiken. Niets anders. Liefde hier op aarde is niets anders. Iedereen doet het met zichzelf. Eigenlijk. Hij doet het met zichzelf. Met zijn fantasie. Met zijn kilim, Doet hij dat alleen. Liefde met zichzelf. Hij zegt je natuurlijk. Ik doe het met mijn, mijn vrouw. Met mijn man, ik, doe het, ik, ik hou van mijn man, ik hou van mijn vrouw. Maar eigenlijk doet hij alles binnen zijn eigen Liefhebben de ander betekent dat jij het absoluut, met absolute uh, liefde doet voor de ander. Dat jij het in verbondenheid met Yeshua. Anders kunnen we niet liefhebben. Hoe, kon, hoe komen we aan het vermogen om een om, om, in, in ander liefhebben? Zonder verbondenheid met Yeshua, vergeten. Maar hoe kan dat? Je kan alles zeggen wat je wil. Je kan alle gebeten van de wereld uitspreken. zal je niet helpen. Ja? Binnen, de, binnen de gevangenis spreken over uh, eigenschappen van die behoren tot de vrije mens helpt niet. Ja? Dus precies hetzelfde is het hier. Alleen in verbondenheid met Yeshua hoeven wij niet gevoel hebben dat wij dorst hebben. Daarom Yeshua ook zegt, elders, zegt hij dan, Ieder die dorst heeft, die honger heeft, kom naar mij toe. Eindelijk. Ieder die, die, uh, betekent, betekent dorst, betekent ook, ook die, iemand die, uh, uh, die vast betekent ook vast en betekent ook waarom vast een mens door iets, door een gebrek hij wil een bepaald gebrek wil hij dan uh, uh, voorbij, uh, dat is het waar, vullen van bepaalde gebrek ontvangen iets om uh, een gebrek te vullen dan zegt hij zo, kom tot mij en dan heb je niets meer nodig heb je geen Honger, zal je geen honger meer hebben. Geen dorst zal hij meer hebben. Want dan ben je, word je verlost, telkens wanneer je tot mij komt, word je verlost van de wens om te ontvangen voor zichzelf. De wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is, dat maakt bij ons, wekt bij ons het gevoel van dorst. en, en, en uh, honger, naar wat dan ook, eten, drinken, seks, eh, rijkdom allerlei vormen van, van dorst en eh, honger, naar dingen, naar, naar van alles. Kom tot Jezus en word je bevrijd. En telkens niets verdwijnt in het geestelijke. Hoe vaker je dat doet, hoe krachtiger je dat doet, hoe uh, langer jij dat doet, hoe niets verdwijnt, alles blijft accumuleren. Op deze manier ook het geloof in Yeshua, betekent ook de verbondenheid met Yeshua, de genade die je gaat voelen door Yeshua, zal uh, steeds aanhoudende, steeds langer blijven, langer zal je steeds ervaren deze verbondenheid in jezelf. Totdat uiteindelijk uh, het moment zal aanbreken dat jij van binnen alle zekerheid zal hebben. Dat vanaf nu zit ik verbonden, absoluut verbonden met Jezus. En natuurlijk moet je ook waken, want tot ik Maarten moeten we altijd waken. Zelfs wanneer je absoluut verbonden bent met Jezus, moet je ook waken. Waken betekent. Om niet. Uh, want de, wij zijn gelimd de Kabbalah, altijd loert op de vloer, loert altijd op de, zeg ik dat, op de drempel loert altijd de zonde. Ja, net zoals bij Adam. Net, net zoals bij Kaïn. ja, Kain, herinner je, en zijn broeder. En hij werd gewaarschuwd dat altijd loert, de Citra Achra wil altijd jou hebben, maar... Door jouw verbondenheid met Yeshua is de Sitra achra, wordt op, uh, uh, uh, op non-actief gesteld. Eigenlijk, is ne neutraliseerd, haar kracht wordt geneutraliseerd. Dus blijf steeds verbonden met Yeshua. Voel je wel dat jij gescheiden wordt raakt? Voel je wel dat de krachten van fariseeën in jezelf de scheidende krachten, jou weghalen van Yeshua, door, te vra door vragen te stellen van, waarom, ja, waarom doe je dit, waarom, waarom, wanneer je verbonden bent, waarom ben je verbonden, in jouw verbondenheid met Yeshua, ga je niet vasten. En dat soort, dat soort allerlei andere vragen, die die prosim, die fariseeën in jou stellen, en dan moet je dat weten, dat Yeshua zei, dat op dat moment moet je de kracht weer opbrengen om weer naar Yeshua te komen, verbinden jezelf, want dat is jij, jouw krachten, die overeenkomen met Yeshua, de klikketter in jou waarbij je overeenkomt met Yeshua. En daardoor uh, word je verlost van honger, van binnen, innerlijke honger. En niet van buiten alleen. Kijk, daarom, dat is ook het, het, het geval van waarom de mens zichzelf volvrijdt uh, in deze wereld. Omdat zij hebben honger. Permanente honger. Honger en dorst. En daarom vreeten zij zoveel, so omdat ze willen deze onophoudelijke honger die zij voelen. Van binnen proberen zij dat, van buiten proberen zij dat te compenseren door vreten van uh, uh, wat, wat, wat hun ogen ook willen. En je komt, men komt niet uit. Men blijft alles wat men vreet, men wil nog meer, nog meer, nog meer, want men voedt daarmee de citra agra. Terwijl de enige vorm van, de enige manier om te komen tot de... Tot de vervulling, oftewel tot verzadiging, goeie verzadiging, dus dat jij voelt jezelf lekker verzadigd, vol betekent heel, is door te komen naar Jezus. Ieder die, komt, Ieder die honger heeft en dorst heeft, kom het tot mij, zegt Jezus.